Als de rekening op deze manier kan worden vereffend... dan hoeven er volgens de jager geen jarenlange procedures te worden gevoerd. De familie van de vroegere Chileense president Allende... wil dat de resten van de oud-president worden opgegraven. De nabestaanden zeggen dat het land en de geschiedschrijving ermee gediend zijn... dat de waarheid over zijn dood boven tafel komt. De socialist Salvador Allende kwam in september 1973 om het leven... tijdens een militaire koep. Volgens de militairen pleegde hij zelfmoord, maar anderen zeggen dat hij werd doodgeschoten. Zijn lichaam werd destijds na autopsie door het regime in een verzegelde kist teruggegeven aan de familie. Een gerechtelijke commissie in Chili onderzoekt de omstandigheden waaronder Allende om het leven kwam. De dood van Allende is een van de 700 gevallen van schendingen onder het regime Pinochet die opnieuw bekeken worden. De productie van Toyota's in Europa zal eind deze maand en begin volgende maand een paar dagen stil liggen. Door de natuurramp in Japan zijn er niet genoeg onderdelen beschikbaar. Vijf Europese fabrieken van het Japanse automerk worden daardoor getroffen. In Noord-Amerika kondigde Toyota al eerder een productiestop voor een aantal dagen af. In het noorden van Japan zijn ook andere autofabrikanten in de problemen gekomen door de aardbeving en de tsunami van vorige maand. Het weer vannacht helder en 2 tot 5 graden. Morgen zon, maar ook stapelwolken en smiddagskans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Goedemorgen, het is woensdag 13 april en dit wordt de dag dat... In de Amsterdam Arena geld wordt opgehaald voor Japan. De autorij van start gaat... En in de Tweede Kamer wordt gesproken over een verbod op ritueel slachten zonder verdoving. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker Nederlands. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u waarom ze in Gelderland hun behoeften niet meer in de trein kunnen doen. Waarom Ajax vanavond in deze spannende fase van de competitie nog even een vriendschappelijke pot gaat spelen. En u hoort waarom we in het westen helemaal wild zijn van Lady Gaga en Justin Bieber. Maar we beginnen zoals gewoonlijk, zoals je van ons gewend bent met de kranten van vandaag... die op dit moment bij je op de deurmat vallen. In de laatste zes jaar zijn bijna 500 leden van schietverenigingen... hun licentie kwijtgeraakt. In 2005 waren, werden de regels voor legaal wapenbezit aangescherpt. En sindsdien zijn er flink wat wapenlicenties ontnomen. Dat vertelt Sander Duisterhof van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie aan De Telegraaf. Hij ziet voor zijn associatie een zware verplichting bij de screening. Een verklaring omtrent gedrag zegt volgens Duisdorf namelijk niet zoveel. De aanpak van wietteelt faalt, dat komt de spits. U hoort verslaggever Jan-Willem Navis. Nou, er is uh, een Limburgse recherche die moest afstudeeronderzoek maken. En uh, die zat in Maastricht en daar hebben ze nogal veel wietteelt. Dus hij heeft dus uitgezocht hoeveel geld kunnen wij nou plukken bij uh, die grote wietboeren... En al die wiettels, dus al die mensen die bijzonder uh, vol met planten hebben staan. En, is uitgerekend, en dat bleek eigenlijk, ja, er komt eigenlijk niks terug, of veel te weinig in ieder geval. Een auto, uh, dat lukt nog wel eens een keer als iemand een nieuwe auto van zijn drugstorek heeft gekocht of zijn bankrekening in beslag nemen. Maar heel vaak uh, mislukt het. En dat komt eigenlijk omdat de recherche gewoon stopt als de zaak rond is en dan verder niet het geld gaat speuren. Er moet een alimentatieplicht komen voor ex-samenwoners... dat adviseren zes familierechtdeskundigen in de NRC Next. Vooral vrouwen raken na beëindiging van een relatie vaak flink in de problemen... als ze niet getrouwd waren. Mannen blijken nog altijd hun financiën beter op orde te hebben. De vrouw eindigt vervolgens niet alleen zonder huis en zonder werk... maar wel ook met de kinderen. In de Volkskrant het verhaal van Anne Felicitas. Zij klopte aan bij bureau jeugdzorg, maar op veel zorg hoefde ze niet te rekenen. Sterker nog... Het leeft daar alleen maar ellende op, omdat haar ex-man van alles over haar verzon. U hoort verslaggever Anneke Stoffelen. Hij heeft een verhaal opgehangen uh, dat uh, deze mevrouw uh, zich zou prostitueren... en dat ze zou leiden aan een borderline stoornis. En uh, dus gestoord zou zijn. Mm -hmm. uh, nou, achteraf blijkt dat allemaal niet waar te zijn. Maar uh, ja, kennelijk heeft hij toch zo weten te brengen op uh, manipulatieve wijze dat hij werd geloofd. En tot zover de klanten van vandaag die straks bij op de deurmat vallen. laten bij ons natuurlijk ook nog de tijdschriften. Want het is vandaag woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Maar het is ook de dag dat de autorij begint. En daar gaan we het eerst over hebben. Autoliefhebbers hebben er twee jaar op moeten wachten. Maar vandaag is het dan eindelijk zover. De autorij in Amsterdam begint weer. 47 automerken pronken er met hun glimmend gepoetste parels. Alexander Inia van de tijdschrift Autoweek heeft er ook naar uitgekeken. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vast ook naar de beurs. Uh, wat voor auto neemt u mee? Uh, ik uh, ga zelf uh, eigenlijk toch, uh, moet ik eerlijk zeggen, met de trein. Met de trein? Dat uh, uh, klinkt misschien wat raar uit uh, de mond van autojournalist. Je moet bij de, de trein gaan Maar in de praktijk is dat altijd uh, toch de beste optie in verband met het parkeren en zo. Dat is toch uh, best onpraktisch uh, om daar uh, massaal met de auto heen te gaan. Dus ik ga gewoon met de trein. Vorige editie, misschien dat het wel lastig was om het te parkeren, maar er waren maar 220.000 bezoekers. Gaat het deze editie wat succesvoller worden? Uh, ja, de, de autorij van 2009, daar zorgde twee factoren voor de problemen waardoor er zo weinig uh, mensen kwamen. Allereerst was er natuurlijk de recessie. De importeurs hadden gewoon minder budget. En uh, de mensen dachten ook van ja, we hebben nu misschien uh, wat minder geld te besteden. Dus we schrappen die autorij deze keer maar even. En uh, om die reden had uh, de organisatie van de autorij uh, eigenlijk uh, de, de keuze uit of een sobere opzet of het evenement helemaal niet door laten gaan. En ze kozen voor een sobere opzet uh, met belevingswerelden. Dus dat was niet met merkenstans, maar sportieve auto's bij elkaar... ...auto's met uh, lage uitstoot bij elkaar, et cetera. Maar dat zagen de mensen toch eigenlijk niet zo zitten. En vandaar dat er dus maar 220.000 mensen waren. Ja, dat en was toen. Jaar, uh, Hoe het nu? Dan uh, komen er wel weer merkenstans en ook weer een chikere aankleding. Dus daarmee willen ze weer meer mensen uh, trekken. Wil men ook ander publiek trekken dan vorige keer? Uh, nee, ik denk dat, het gewoon echt, uh, dat ze weer op dezelfde mensen uh, mikken en uh, hopen dat de mensen door de betere aankleding uh, en uh, door de betere economie uh, gewoon nu wel weer in uh, grotere aantallen komen. Maar dat zijn dus eigenlijk autofanaten, hè? echte liefhebbers. Terwijl in het verleden was de autorijde de plek waar echt gehandeld werd, waar auto's verkocht werden. Ja, dat, nee, het is echt een evenement voor liefhebbers en dan vooral natuurlijk mannen. Want je kan op de autorij geen auto's kopen. dat is in Brussel op de autosalon, dat is wel een show waar dat kan. Maar de autorij, ja, dat moet je meer eigenlijk als een soort uitje zien voor vader en zoon. In de eerste plaats om lekker weg te dromen bij Ferraris en Lamborghinis. Maar ook uh, is het een unieke kans uh, die de één keer in de twee jaar is om alle betaalbare auto's eens te vergelijken. Oh. Of je nu concrete plannen hebt of niet om een auto te kopen. Maar nu toch het Buitenland Revue even gepasseerd heeft. Er zijn natuurlijk een paar uh, autobeurzen die een stuk prestigieuzer zijn. Die in Genève bijvoorbeeld. Ja. Wat gaat de autorij dit jaar eraan toevoegen? Nou, dat geneve verhaal het is wel interessant dat je dat noemt. Want uh, de autorij was traditioneel uh, in het verleden, toen de autorij uh, nog best wel belangrijk was uh, mondiaal gezien, was die altijd voor Geneve. Maar in de praktijk uh, bleek dat de rij werd steeds wat minder belangrijk en alle primeurs die werden bewaard uh, tot Geneve, Waardoor de autorij een beetje karig werd qua nieuws. En nu hebben ze er besloten om de autorij na Genève te doen, zodat al het nieuws van Genève, is de bedoeling, ook in Amsterdam te zien is. Dus qua wereldprimeurs is er natuurlijk, uh, ja dat stond allemaal in Genève, maar nu is het verschil dat het ook in Amsterdam te zien is. En welke wereldprimeur dus, is daar te zien? Waarom moeten wij naar de autorij? Uh, welke, nou ja, er zijn dus uh, best wel veel kleine primeurs en... Uh, dan uh, de toverwoorden zijn dit jaar uh, vooral uh, wegenbelastingvrij en uh, lage bijtelling. En dat komt, uh, zoals jullie uh, waarschijnlijk wel weten, door de fiscale regelgeving van onze overheid. Ja. Die uh, de aankoop uh, van auto's met CO2-uitstoot, die laag is nogal uh, pushed. Dus ja, de importeurs die nieuwe auto's uh, met lage uitstoot hebben, die uh, presenteren die natuurlijk prominent. Maar uh, ik kan wel de, de liefhebbers geruststellen... Er zijn ook uh, genoeg spektakelstukken met LPK's te zien. Noem er eens één. Wat is het spektakelstuk? Waarom moeten we gewoon komen? En welke benzineslurper moeten we zien? Uh, nou ja, mijn persoonlijke favoriete is uh, de BMW 1 Serie M Coupe. Dat is een heel klein racemonstertje. Ja, dat is een vrij compacte uh, snelle auto. Dat is wat mij betreft helemaal goed. Ja. Maar op de internationale vergeleken met de rest van de wereld is het natuurlijk een beetje een ongelukkige bedoeling daar. Uh, op de autorij. Ja. Nou ja, het is inderdaad... Ja, er is ook... Uh, is volgende week dan uh, heb je ook shows in uh, New York uh, en in Shanghai. Dat uh, heb je dan ook nog, waar ook weer andere primeurs zijn. Maar nou ja, ja, nogmaals, ik ben er toch uh, wel van overtuigd... dat er uh, in Nederland wel degelijk plek is voor zo'n evenement. Ik zie het een beetje als het mannelijke equivalent uh, van een huishoudbeurs. Het is gewoon leuk uh, voor de man om... Uh, daar naartoe te gaan en uh, gezellig uh, de auto's te bekijken. Dus ja, primers of niet, uh, ja mensen vinden het gewoon leuk uh, om uh, Ferraris en zo te zien. En er zijn beursbabes. Ook dat nog, maar die zijn er vooral op de persdag. Oh, dus, ja, uh, voor de foto. Dat, uh, ja, dat is op de showdagen iets minder, uh, voor zover ik weet. Dus. Ja, dat is inderdaad volgens mij ook zo. Dankjewel Alexander Inia van Autoweek. Har uh, en u kunt de Autorij vanaf vandaag tot en met 23 april bezoeken in uiteraard de Rij. Het is 11 minuten over 4. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. Straks gaan we het hebben over de Champions League. Want er staan weer een aantal belangrijke wedstrijden op het programma voor vanavond. Dat allemaal straks. Eerst muziek van de Del. Rumor has it. Del, met rumor has it. Het is bijna kwart over vier. Luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. En dat is altijd op de woensdag. Dat is altijd ook weer de dag dat de weekbladen uitkomen. Basje en ik hebben de hele nacht voor u klaargezeten om ze door te nemen. Bijvoorbeeld ook HP de tijd. Ja, hij is lui, dertig en weigert volwassen te worden. Op de koffer van HP de tijd de kindman. Want dat zijn jonge mannen van tegenwoordig. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Als je het over mij hebt. Vroeger was het namelijk allemaal zo duidelijk. De financiële zorg voor vrouw en nageslacht dat maakte van de jongen een man. Maar die klassieke man-vrouw verdeling is totaal weg, omdat vrouwen tegenwoordig hun eigen boontjes wel kunnen doppen. De een is een van onze beste voetballers alle tijden, de ander is drager van de prestigieuze Willemsorde. En toch zijn zowel Jan Cruijff als Marco Kroon voor veel mensen van hun voetstuk gevallen. HP vroeg zich af waarom we in Nederland toch zo genadeloos omgaan met onze helden. En wat blijkt? Ons vermogen om uitzonderlijke prestaties te bewonderen kan zomaar omslaan. We leggen de helddaden en misstappen graag samen op één weegschaal... om opgelucht te kunnen concluderen dat we allemaal gelijk zijn. En dan de cover van een nieuwe review. Daarop staat Arie Boomsma, de presentator. Hij is sinds kort weer vrijgezel en dat betekent dat hij seks wel flink mist. Maar zoals een echte evangelist betaamt... probeert hij er niet te veel mee bezig te zijn. En hij is streng in de leer. Ook aan seks denken is volgens Boomsma al zondig. En verder bezocht de review het tv-sterretjeskerkhof. Want eenmaal een soapie altijd een soapie dat schijnt toch niet helemaal zo te gaan. Revue sprak Bibi, gespeeld door Jasmin, van G Goudkust. Na een aantal jaar was het soopgeld op... en kwam er een einde aan de gloriejaren. Uit ellende begon ze maar te werken in een plaatselijke bowlingcentrum. In Vrij-Nederland veel aandacht voor de schietpartij in Alphen aan de Rijn. De roep om psychische test voor het afgeven van een wapenvergunning... klinkt naar Alphen luider. Maar... Is dat wel wenselijk? De politie is een bekende voorstander, maar er zijn ook tegenstanders. Zo zijn Belangenverenigingen voor Mensen met Psychische Aandoeningen terughoudend. Zij vrezen aantasting van de privacy en stigmatisering. En tot zover de weekbladen voor deze week. Smartlappen, tranentrekkers en pompende hits. Of deze liedjes je leven zullen veranderen is nog maar de vraag. Vandaag wordt er op de Technische Universiteit Delft gediscussieerd over de wortels van de Westerse muziek. Gerard van der Leeuw is muzikoloog. Goedemorgen meneer van der Leeuw. Ja, goedemorgen. Iedereen luistert tegenwoordig Lady Gaga en Justin Bieber. Hoe komt dat nou toch? Um, ja, waarom muziek zo'n impact heeft op een mens... weet ik eigenlijk ook niet, maar het is wel zo. Ja, en, en waarom juist dat Lady Gaga of Justin Bieber... waarom luisteren we daarna? Weet u dat? Um, het, ja, het, het, het heeft ook iets te maken met het geheimzinnige van Lady Gaga bijvoorbeeld. Dat, dat, dat heeft te maken met, met ja... Uh, verwachtingen denk ik ook, die iedereen heeft. En je wil er wel graag zien en ga zo maar door. Je kunt je er van alles bij voorstellen. Ja. Dat is denk ik met muziek het, het, het belangrijkste. Want u bent muzikoloog, dus u mag voor uw werk de hele dag naar muziek luisteren van Lady Gaga en haar clips bekijken, et cetera. Ja, ik ben wel iets klassieker uh, uh, opgeleid, maar, ah. maar toch, ik luister er wel naar, ja. Ja, ja. want hoe ziet uw werkdag eruit als muzikoloog? Uh, nou, werken, voornamelijk hè, met het werk bezig zijn, uh, lezingen voorbereiden, concerten bezoeken, uh, artikeltjes schrijven, dat, dat is het eigenlijk. Af en toe wat lesgeven, want dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. En allemaal wetenschappelijk, hè? En ja, je probeert het wetenschappelijk te houden. Een echte musicoloog is natuurlijk nooit een echte wetenschapper, want... want... Ja, uh, wetenschap en, en kunst, dat gaat niet altijd samen. Nee, want Justin maar je probeert Bieber... het wel. En je houdt de, de, de vlag hoog, laat ik het zo zeggen. Want Justin Bieber en wetenschap in één zin vind ik ook lastig. Ja, is ook zo. Ja. Ja. Nou, bent u muzikoloog en nu heeft het dan over de wortels van de westerse muziek. Kunt u dan ook de hele top 40 um, terugherleiden naar één oervader van de popmuziek? Nee, dat is, dat is heel lastig. Dat wordt steeds lastiger namelijk. Vroeger was het vrij overzichtelijk. Je had, je, had, je had inderdaad een aantal wortels. En daar komt dan vrij logisch die muziek uit, uit voort. Zeker hier, want je vraagt natuurlijk ook: wat is nou Europese muziek? Nou, dat is inderdaad is de muziek die op een gegeven moment in, in, in verhouding met andere muzieken opgeschreven kan worden. Dat is dé grote Europese uitvinding geweest: opschrijven. Gewoon notenschrift. De, de, ja, notenschrift. ...en dus kunnen reproduceren. En dus uh, is de Europese muziekgeschiedenis ...een muziekgeschiedenis muziek van componisten geworden. Noem ze maar op. Mozart, Beethoven, Griek. Uh, hè. Al die jongens die, die schrijven nootjes... ...en dat kunnen anderen dan uitvoeren. Maar je kan me ook voorstellen dat dat muziek... ...een beetje mathematisch kan maken. Dat het dan... Ja, dat, dat maakt de muziek inderdaad een flink stuk ingewikkelder... ...en mathematischer en, en polyfoner, dus meer stemmiger... He, dat je de, de, de, de vijf, zes, zeven stemmen naast elkaar kan zetten en onder elkaar kan zetten. En dat kun je inderdaad niet meer uh, improviserend uitvoeren. He, zoals dat in veel andere muzieken gebeurt. Daar hebben ze helemaal geen partituur. In de jazz uh, vaak ook niet. Je hebt helemaal geen, geen noten schrift voor je. Je hebt geen noten voor je. Je maakt gewoon muziek. Maar dat is in de Europese muziek inderdaad jarenlang of eeuwenlang, kun je rustig zeggen, niet, niet mogelijk geweest. Betekent dat ook dat uh, West-Europese muziek veel meer op een ritme gebaseerd is? Ja, ritmisch. Uh, althans, genoteerde ritmes, inderdaad. Dus niet gevoelde ritmes. Kijk, geef een Bulgaar een, een, een, een, een, een, een instrument in zijn handen en dan komt een elfdelig ritme uit. Want dat, heeft hij tot, dat zit in zijn bloed. He, maar dat, dit moet allemaal opgeschreven worden en moet je ook zo uitvoeren. Dat is het ook. Je moet het dus ook zo uitvoeren zoals het opgeschreven staat. Als jij naar een conservatorium gaat, dan leer je te doen wat er staat. Dus in die zin is de keurige, clean sound van Justin Bieber... toch nog een beetje in verbinding te brengen met uh, Beethoven. Ja, wel degelijk. Ja, ja, ja, ja. Want dat zit. Dat, dat heeft zich. En dat, dat is natuurlijk ook zo. Dat heeft zich van. En dat maakt ook zo ingewikkeld om te zeggen tegenwoordig. Wat is nou Europese muziek? Dat heeft zich over de hele wereld verspreid. En net als het, het, het, het eendelig pak, zeg maar. Of het tweedelig pak. En de das. En als je dat niet op hebt, dan ben je geen zakenman. En, maar als je dus inderdaad dat niet kan. Dan ben je geen muzikant. Nee. Dus dat heeft zich zo verspreid over de hele wereld. En dat doet nu iedereen. En dat maakt ook wel sommige muzieken een dus dood. Hè? Dat, dat is ook waar. Ja. Goed, u gaat daar vanmiddag enorm over in gesprek uh, uh, op de TU in Delft. De Wortels ja. van de westerse muziek. Dank u wel, meneer Van der Leeuw. Ja, bedankt. Jullie ook. Het zijn mooie weken voor voetballiefhebbers. Niet alleen de landelijke competities bereiken een hoogtepunt. Ook de Champions League nadert zijn laatste fase. Vanavond staan weer twee kwartfinale wedstrijden op de agenda. WNL sportredacteur Robert Smit houdt alles vols bij. Goedemorgen, Robert. Een hele goede morgen. Robert, we zeggen wel eh, dat het een mooie week voor voetballiefhebbers zijn, maar het zijn natuurlijk wel oer kwartfinales. Eigenlijk na de eerste week weten we al precies wie er doorgaat. Nou ja, het, het valt bij mij. Gisteren hebben we natuurlijk wel een, een, een, een mooie pot gezien met, uh, met Manchester United en Chelsea. Dat moet eer, ja, eerlijk, eerlijk zeggen dat dat inderdaad nog wel de enige spannende was. Um, maar uh, ja, nou ja, goed, het, het blijkt maar weer, kijk, we kunnen ons natuurlijk wel weer opmaken op, op de aankomende halve finales natuurlijk straks weer. Hè. En, en dat is, dat, ja, met dat in het vooruitzicht, dat is dan toch wel weer heel erg lekker, of niet? Dat is wel een tractatie op zich? Ja, nou ja, goed, dit is gewoon een, ja, een soort van voorgerechtje op wat er nog komen gaat. En Tottenham, want nou, 4-0 verloren van, van Real, nu moeten ze thuis spelen. Komen ze wel met hun beste elftal voor het, het sparen? Nou, uh, dat is wel heel erg grappig. Trainer uh, Harry Redknapp die heeft er eigenlijk alle vertrouwen in. Hij gelooft echt in een wonder. Uh, hij houdt zich vooral vast aan een wedstrijd uh, van vorig jaar in de Europa League. Toen speelde Fulham tegen Juventus. Uh, Juventus had in Turijn toen met 3-1 gewonnen en maakte in de return al snel de 0-1. Ja, dus dan lijkt het, uh, lijkt het allemaal gespeeld. Uh, maar Fulham bleef hem knokken en won uiteindelijk met 4-1 en ging door. En uh, ja, Rednep die, die, ja, die gelooft er echt in. Dus het, ja, Rednep die wil echt wel vol voor de overwinning nog gaan. En voor een dikke overwinning ook. Nou, dat zou misschien het wonder van White Hart Lane kunnen worden. Er is ook nog een andere wedstrijd. Schalke 04 tegen Inter Milaan. Wie gaat daar winnen? Want dat was ook een rare uitslag, 5-2 voor Schalke vorige week. Ja, dat, dat, dat was echt helemaal bizar. De, de, de, de, internationaal is natuurlijk uh, uh, de regerend uh, Champions League houder. en. Uh, ja, leek toch wel de grote favorieten tegen Schalke 04. En toen wist Schalke 04 ineens met, met twee vijf te winnen in Milaan. Uh, ja, dat was echt een knopstekduel. Uh, maar ja, Inter Milaan is op papier toch wel eigenlijk wel echt de betere ploeg ten opzichte van Schalke. Hm. En uh, ja, Inter Milaan, die, die, die, die, die, dat, ja, dat weet donders goed dat het nu echt keihard moet gaan knokken om, uh, om die halve finale nog te bereiken. Dus ik denk dat dat nog wel eens een heel erg mooi duel kan gaan worden. Doen Sneijder en Huntelaar mee met uh, Inter vanavond? Ja, nou, Wesley Sneijder uh, was in eerste instantie uh, een vraag uh, had Die had een Griekje, maar die maakt wel deel uit van de selectie. Uh, het lijkt allemaal toch wel aardig mee te vallen. Uh, Klaasje Huntelaar die is al een aantal weken uh, uit de roulatie met een knieblessure. Die was er ook niet bij ter, uh, in, uh, tijdens de eerste wedstrijd in Milaan. En uh, ja, die is er ook in uh, en kierschen niet bij. Als we er even van uitgaan... dat uh, Real zich gewoon plaats voor de halve finale, dat Schalke dat ook doet. Hoe zien dan de halve finales eruit? Spelen die twee clubs tegen elkaar? Uh, nee, die spelen dan uh, niet tegen elkaar. Uh, Manchester en Barcelona die uh, plaatsen zich gisteren al. Uh, en uh, Schalke die moeten dan opnemen tegen Manchester United. En uh, ja, dat is natuurlijk wel echt een, een ware kraker. Dat is El Clasico dan in de halve finale van de Champions League. Want dan uh, speelt Real Madrid tegen Barcelona. Dus twee keer Real Madrid-Barcelona. En die moeten ook al tegen de, in de bekerfinale tegen elkaar. Dus het kan niet op de komende weken voor de Spanjaarden. Ja, en sterker nog, ze moeten nog een keer ook in de, in de primaire division tegen elkaar. Dus er komen nog vier keer Real Madrid-Barcelona dit seizoen. Dan moet Real Madrid zich vanavond natuurlijk wel plaatsen. Want Tottenham Hotspur die gaat gewoon nog steeds voor het wonder van White Lane. Ja. Vanavond, tot trappen de teams om kwart voor negen af. Tottenham Hotspur tegen Real Madrid is rechtstreeks te zien op Nederland 3. En hier op Radio 1 wordt vanavond uiteraard ook weer, uh, wordt u ook weer op de hoogte gehouden. Dankjewel omroep WNL sportverslaggever Robert Smit. Ja, en straks zit bij ons weer onze dromenfluisteraar. Dat betekent dat u weer kan inbellen op 0800-1121. 0800-1121. En al uw dromen worden hier verklaard. Dus heeft u na de droom een prettige droom, wat voor droom dan ook. Bel met 0800-1121. En onze dromenfluisteraar verklaart alles. Dit is André Hazes. We hadden samen zoveel plannen, vriend. De oogst was mooi voor jou en mij, mijn vriend. Al oh, ben je nu niet meer bij mij. Voor altijd ben je aan mijn zij. We konden lachen, maar ook huilen, vriend. Jij deed voor mij wat ik niet kon, mijn vriend. Ik heb het fijn met jou gehad. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Jij wordt nooit vergeten, vriend. Ja, bedankt. Het was te kort, dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Je bent nu enkel nog herinnering. Zo is het leven. Maar het had toch zin. Het is te gek om waar te zijn. Jouw vriendschap overheerst mijn pijn. Ik ben mijn grootste fan nu kwijtgeraakt. Wat ik nu ben, ja dat heb jij gemaakt is het echt koud zonder jou Maar weet dat ik veel van je hou Jij wordt nooit vergeten vriend Ja bedankt was te kort Dat vergeet ik niet Iedereen hield van jou Dat stil mijn verdriet Ja bedankt Tekort, dat vergeet ik niet Iedereen hield van jou Dat stelt mijn verdriet Ja bedankt Ja bedankt Was te kort Dat vergeet ik niet Iedereen hield van jou Dat stelt mijn verdriet Ja, Bedankt André Hazes. Hij gaf ons heel veel muziek. En binnenkort ook een film over hem. Over twee jaar uh, komt het uit. Gisteren is contract uh, getekend. Bastian, wie moet uh, de hoofdrol gaan spelen? Wie moet André Hazes spelen? Oei. Frank Lammers. Frank Lammers? Ja. Dat is wel een zwaar Brabants accent, hè? Oh, maar dat kunnen ze afleren. Het zijn acteurs. Hè? Ik hoop uh, Michiel Romein. Dat zou ook goed kunnen werken. Ja. Maar we moeten het hebben over serieuze dingen. Buurtcoaches, conciërges en beheerders van sportcentra. Deze gesubsidieerde banen zijn binnenkort niet meer te zien in het straatbeeld van Groningen. Tenminste, als het aan de gemeente ligt. Groningen Sociaal en Leefbaar probeert de gemeente op andere gedachten te brengen. En vraagt hen dan ook met creatievere oplossingen te komen. En vandaag wordt in de stad flink gedemonstreerd tegen dat beleid. Aan de telefoon Hans Alterkamp van Groningen Sociaal en Leefbaar. Meneer Alterkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat de gemeente juist bezuinigen op die banen? Nou, dat is, dat is gewoon een landelijk beleid dat op gesubsidieerde banen bezuinigd wordt. Groningen heeft het een jaar uitgesteld. Maar het, het feit is, wij doen al meer dan tien jaar werk wat eigenlijk door diensten van de gemeente had moeten doen. Dus ze krijgen nu eigenlijk een koekje van eigenlijk deeg. En wij vinden dus dat wij niet ontslagen moeten worden, maar dat ze op, oplossingen moeten vinden uh, om onze banen te behouden. Maar dit zijn, toch gewoon, uh, dit zijn toch gewoon landelijke bezuinigingen? 47 miljoen uh, wordt 13 ja, miljoen voor de en, gemeente. Het, het zijn wel landelijke bezuinigingen, maar dat is niet alleen van nu. Het is ook al van het vorige kabinet. En de, de, het college en de gemeenteraad van Groningen hebben dat sowieso al een jaar voor zich uitgeschoven. Maar ze hebben jarenlang kunnen profiteren van reïntegratiepotten... die eigenlijk het uh, werk vervulden van gewoon mensen die gespecialiseerd zijn op allerlei terreinen... en die een belangrijke rol spelen in de sociale en maatschappelijke infrastructuur van de stad Groningen. Hoeveel mensen verliezen straks hun baan op deze manier? Uh, het gaat om uh, 1600 uh, arbeidsplaatsen. En van die 1600 arbeidsplaatsen dan, uh, zijn zo'n 700 mensen die al 10 tot 12 jaar uh, gesubsidieerde arbeid uh, verrichten. En als ze straks op straat komen te staan, wat dan? Nou ja, dan komen ze eerst een... Uh, uh, ze komen niet vooral allemaal in de armoedeval. Ze komen allemaal onder de, uh, uh, onder de armoedegrens. En een aantal mensen zullen meteen al een aanvullende bijstand moeten hebben... omdat ze maar net iets meer dan het minimumloon verdienen. En als je dan uh, 70% WW krijgt, dan kom je onder het bijstandsniveau. Dus, dus ja, dat wordt uh, een heel groot probleem voor heel veel mensen. Dus van subsidie naar bijstand, uiteindelijk betaalt de overheid gewoon aan die mensen? Ja, nee, precies. Het is geen bezuiniging. Het is eigenlijk de verplaatsing van de problemen. Hoe reageert de gemeente als je dat zegt? Nou, het eerste, gewoon, het eerste het deed ze op hun uh, neusbloed van... ja, het kunnen niet anders, het ligt aan Den Haag... En ons uitgangspunt is, uh, uh, ze moeten de handen ook in eigen boezem steken. En uh, ja, wij maken veel campagne en het overal in de stad bruist het, uh, allerlei televisieprogramma, media's uh, in de stad die op tweede besteden de aandacht houdt. Aan. Dus het begint al een beetje te verschuiven. U gaat vanmiddag demonstreren tegen die plannen, wat gaat er precies gebeuren? Uh, nou, we houden eerst een demonstratie door de stad. En daarna organiseren we een manifestatie. En, uh, wat, het, en wat het bijzonder aan is, uh, wij doen het uh, met werknemers en werkgevers samen. Wij hebben gewoon een gemeenschappelijk belang. En wij vinden dat het ook een gemeenschappelijk belang is voor, uh, voor de stad. Uh, dus gaan we een manifestatie en dan gaan we een manifest aanbieden aan de wethouder. En uh, we doen een aantal voorstellen. En daarna komt de raadscommissie en die gaan maar daarna vergaderen. er moet niemand in de en... stad, er dus moeten toch ook mensen zijn. Want uiteindelijk is het een plan van een coalitie. Een hmm. meerderheid, dus er moeten toch genoeg mensen zijn die hartstikke blij zijn met deze plannen. Minder subsidie? Klinkt als muziek in de oren. Uh, nou ja, minder subsidie. Kijk, het, het, is, het is gewoon het is een kwestie van geldstromen. Want als het de ene kant uh, niet vandaan komt, moet het van de andere kant vandaan komen. Als mensen in de bijstand komen, dat ja, dat, het, het moet toch betaald worden. Het levert helemaal geen geld op. Het is alleen maar schadelijk voor de stad. Ja, maar als er straks een schaarste ontstaat aan speeltuinen, dan stappen er wellicht bedrijven in. Dus dan kunnen die mensen alsnog gaan werken? Nee, dat is, dat is, dat is, niet, uh, dat is niet rendabel. Dat, is zo, zo eenvoudig, dat Zo eenvoudig ligt dat privatiseren niet. Dat, uh, dat werkt niet zo. Nee, dus u, u denkt dat het, uh, dat het enige oplossing is om die gesubsidieerde banen maar in leven te houden? Uh, nee, wij vinden dat er eigenlijk zoveel mogelijk omgebouwd moet worden in regulier werk. Kijk, wij komen nu allemaal, komen allemaal uit, uit de pot van de sociale dienst. Maar wij vinden dat verschillende onderdelen, de milieudienst, uh, we werken op, mensen werken in de groenvoorziening, op alle mogelijke terreinen, in het kader van duurzaamheid. Dat er de verschillende uh, potten van de gemeente, uh, dus niet alleen vanuit de sociale dienst, maar in een breder verband, gewoon het moeten gezet worden in reguliere banen. Ja, U zegt trouwens steeds, wij, doet u zelf ook gesubsidieerd werk? Ik doe zelf ook al twaalf jaar gesubsidieerd werk. Wat voor werk dan? Ik uh, werk uh, met migranten en vluchtelingen. Ja, dus uw baan staat dan ook op de tocht? Mijn baan staat ook op de tocht, maar ik praat als, niet specifiek over mijn baan. Maar en als die baan dan, dan verdwijnt, de, wat de, gebeurt er dan met u? Club. Wat gebeurt er met u als die baan verdwijnt? Komt u in de bijstand terecht? Dan uh, zal ik eerst twee weken krijgen en dan kom ik in, in, in de bijstand. Nou, laten we hopen dat die toekomst u bespaard dan blijft. Daar gaat u zich in ieder geval vanmiddag voor hard maken vanaf twee uur. Dan start de demonstratie op de Osselmarkt in Groningen. Meneer Alterkamp, zeer veel dank. Het is bijna vier minuten over half vijf. En bij ons is aangeschoven onze autoriteitenredactrice Cecil van der Grift. Dat betekent het Nieuwsminuutje. Geert Wilders is niet geïnteresseerd in zijn kiezers, alleen in hun stem. Zo zei Tomlo in het Radio 1-programma Nog Steeds Wakker Nederland. Tomlo, de woordvoerder van de nieuwe vereniging van de PVV... vindt de reactie van Geert Wilders op zijn initiatief nogal arrogant. Hij overweegt zelfs bij de volgende verkiezingen over te lopen naar de VVD. Veel nieuws uit Japan, want daar is iedereen alweer wakker. Het oosten van Japan is zojuist getroffen door een aardbeving. De aardbeving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. De gebouwen in Tokio stonden ontzettend te trillen. Over de verdere gevolgen van de aardbeving is nog niks bekend. Maar gelukkig is er ook goed nieuws uit Japan. Voor het eerst sinds 11 maart is er een lokale vlucht opgestegen vanuit Sendai Airport. Dit maakt het reizen voor de hulpverleners en de opbouwwerkers makkelijker. Ook nog financieel nieuws uit Japan. De beurs in Japan is net geopend. De Nikkei begon goed, maar blijkt nu alweer in het rood te staan. En tot zover het Nieuwsminuutje. En dankjewel Cecil van der Griff. Je houdt voor ons al het nieuws bij. En we horen je over een uur weer hier op Radio 1. Het is inmiddels een maand geleden dat Japan werd opgeschrikt... door een aardbeving van 9,0 op de schaal van Richter. Wat volgde was een tsunami en een kernramp. In totaal kwamen 25.000 mensen om. De Japanners zelf stonden er niet zoveel open, maar Nederlanders helpen nu eenmaal graag. En vandaag wordt daarom in de Amsterdam Arena een benefietconcert gehouden... om Japan te gaan helpen de schade van de aardbeving van vorige maand te herstellen. Na het concert speelt Ajax ook nog een voetbalwedstrijd... tegen de Japanse club Shimizu S. Puls. Hanna Emmering is van het Nederlands Rode Kruis en we hebben aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een benefietwedstrijd voor Japan, een van de rijkste landen ter wereld. Dat was toch tijd? Wat er is gebeurd is dat wij eh, namens het Rode Kruis natuurlijk al wekenlang campagne aan het voeren zijn voor de slachtoffers in Japan. De voetbalwedstrijd is een is initiatief uit de samenleving. En dat is eigenlijk gegroeid vanuit de sneeuwbaleffect tot wat er vandaag gaat gebeuren. Ja. En u probeert natuurlijk wat bij te dragen aan, aan die enorme ramp die Japan getroffen heeft. Of in ieder geval aan de oplossing daarvan. Um, maar wat heeft Japan eigenlijk nodig? Waar kunnen we ze mee helpen? Nou, waar het Rode Kruis de mensen mee helpt, en dat doen we natuurlijk al vanaf dag één... is het met opvangen van de mensen in de opvangcentra, dus in scholen, in jeugdhonken. Uh, het verlenen van medische hulp, het verstrekken van medicijnen. Psychosociale ondersteuning natuurlijk voor de vele getraumatiseerde mensen. Maar ook gewoon echt het uitdelen van dekens, van kleding, van goederen. En ze helpen om hun leven weer op te pakken zometeen. En vandaag is dan die hele actie Nederland helpt Japan. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Nou, wat er gaat gebeuren is dat we uh, vanochtend vroeg een, uh, een symbolische aftrap hebben in, de, in het stadion, in de arena. En dan vanaf vanmiddag 5 uur uh, gaat de arena open voor publiek. Dan zal Dennis van der Geest plaatjes draaien. Vanaf 7 tot 8 is er een uh, concert met onder andere de toppers, maar ook Jan Smit en Nika Simon, Glennis Grace, Xander de Bisonnier. En dan uh, vanaf kwart of acht, half negen begint de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Jimmy En dat estus. voor maar 5 euro? Ik heb 79 euro betaald voor mijn kaartjes voor de toppers. Dit bedrag is zo laag mogelijk gezet om de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te maken. Zodat iedereen kan bijdragen en dat gebaar kan maken voor de slachtoffers in Japan. Ja, want wat probeert u eigenlijk te doen? Probeert u mensen uh, er zeg maar emotioneel bij betrokken te krijgen en uh, zich ermee bezig te laten zijn? Of probeert u echt geld op te halen? Nou, dat is natuurlijk tweeledig. De actiedag van vandaag is om uh, een gebaar te maken, zoals wij zeggen. Om, dus om steun te betuigen aan de, de slachtoffers van de ramp. Maar ook om geld in te zamelen voor de hulpverlening van het Rode Kruis daar. En waar kijkt u vandaag het meest naar uit? Wat gaat voor u het meeste opleveren? Ik denk het mooie gebaar dat we met z'n allen kunnen gaan maken. En dat het Rode Kruis versterkt wordt in de hulpverlening die al wekenlang bezig is. Ja, het is een groot voetbalstadion. Dat is natuurlijk een machtig gevoel voor u. Dat u daar ziet hoeveel mensen geven om de mensen in Japan. Het is echt extreem hartverwarmend als we zien hoeveel initiatieven daar ook bij betrokken zijn. en Hoe kosteloos ook grote partijen meewerken als de gemeente Amsterdam, als Ajax, als de Arena, als KLM. Dat is, ja, dat is fantastisch. Kunnen onze wakkere luisteraars nog kaarten bestellen of op een of andere manier een steentje bijdragen? Ja, natuurlijk. Ze kunnen nog steeds kaarten bestellen op www.nederlandhelptjapan.nl. Er zal ook kaartverkoop in het stadion zelf zijn. Als ze een bijlage willen doen, dan kunnen ze bellen op 0800 1112. En als ze het missen, dan is het altijd nog te zien op televisie. Vanaf 7 uur op Nederland 1. En RTL en SBS besteden er ook aandacht aan, geloof ik? Ja, dat klopt. Ja, en u kunt het evenement van een vijf uur dus bezoeken in de Amsterdam Arena. Kaartjes zijn te koop via Nederland helpt Japan en bij het stadion. Dankjewel, Hanna Emmering van het Nederlandse Rode Kruis. Het is op dit moment acht over half vijf en dat betekent dat over een klein kwartiertje bij ons aanschuift. Onze eigen dromen, fluisteren. Dus Heeft u een droom? Bent u zojuist wakker geschrokken? Had u een nachtmerrie? Of heeft u een hele prettige droom gehad? Bel dat dan door op 0800-1121. 0800-1121. En uw droom wordt ook nog eens verklaard. U hoort waar die droom vandaan kwam. Maar we blijven nog even hebben over waar het net over ging. Namelijk over uh, de speciale avond voor Japan. Uh, want vanavond speelt Ajax dus tegen het Japanse Shimizu Espols. Een benefietwedstrijd om geld in te zamelen voor Japan. En ondertussen doet de club uit Amsterdam ook nog mee voor het landskampioenschap. Aan de lijn hebben we Ajax teammanager David Ent. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Nog vier wedstrijden en dan is de competitie over. Ook nog de bekerfinale. Is deze wedstrijd niet een heel groot risico? Eh... Uh... Dat zou je kunnen denken als je negatief uh, in het leven staat. Echter, ik denk dat je, als je positief kijkt... dan uh, is het uh, een goede oefenpartij die je kan spelen. Bovendien, en dat is natuurlijk leidend, is het uh, vanwege Japan. Het is een benefietwedstrijd. En daar gaan we dus uh, gewoon aan de bak tegen Shimizu. Om, uh, om daar een leuke wedstrijd van te maken voor het publiek. U hoeft er dus niet, zoals Van de Boel overtuigd te worden door de burgemeester? Uh, de burgemeester heeft mij niet gebeld, dus uh, er was geen kans om mij te hoeven overtuigen. Maar ik denk dat uh, ook Frank de Boer vrij uh, snel op tot zijn uh, oordeel kwam. Dat het, uh, natuurlijk uh, kan je ook aan jezelf denken... En ja, verschuilen achter een druk programma en spelers die misschien vermoeid zijn. Einde van de competitie. Maar er is toch nog iets wat groter is dan, uh, dan het voetbal. En als je kijkt naar het leed wat er in Japan wordt geleden, dan moet je eigenlijk uh, vanzelfsprekend kunnen zeggen: ja, dat doen we. U speelt eigenlijk tegen Shimizu. Als ik aan Shimizu denk, dan denk ik aan een kleine schaatser. <laughs> wat voor team is dit? Ja, dat is een, een, een bekend team in de J-League. In de J-League is zeg maar de eredivisie van Japan. Dat is een uh, zeer. Uh, Kwalite ja, kwaliteitsrijke competitie moet je niet onderschatten. Dus er wordt uh, flink uh, gevoetbald en ook uh, aardig betaald. Ja. Het is een, uh, een, st een sterk team. Maar ja, zij zijn uit Japan hier helemaal naartoe gekomen om uh, ja, deze wedstrijd te kunnen spelen om dat evenement luister bij te zetten. En ja, ook zo, zij zullen met een uh, toch een iets meer dan een normale drang gaan voetballen denk ik en uh, die willen we toch laten zien dat ze die hele reis niet voor niets hebben gemaakt en dat ze voor hun land nu eigenlijk letterlijk voor hun land uitkomen. Ja, dat is natuurlijk een beetje het gevaar dat het een beetje een wedstrijd van niets wordt. Zij hebben nog een uh, lange reis in de benen. Ajax, nou ja, het is een beetje, een, het is natuurlijk gewoon een oefenduel. Ja, kijk, ook uh, wat het uh, voetbal betreft denk ik dat die twee ploegen best wel uh, het beste van zich zullen laten zien. En Ajax, uh, we treden toch op met een uh, flink aantal spelers die tot de A-kern horen. Hè? Als ik maar zeggen, Vertongen, Eno, Soleimani, Oyer, Nodero de Zeeuw, <coughs> uh, Olegers, Zitanić, al die uh, Usbilis, Ebesilio, die zijn er allemaal bij. We ja. zijn natuurlijk een beetje aangevuld met jongens uit Jong-Ajax. Uh, uh, gasten die waarschijnlijk een kans uh, willen grijpen en dus ook wel wat laten, willen, laten zien. Hè? Rodney Sneijder zit erbij, Ricardo van Rijn, Jozefsson, die hebben we wel een keertje eerder gezien in de, in de ploeg. Mm -hmm. Ja, dat, dat ik denk toch dat het een aardige wedstrijd wordt en het stadion zit al de, ja ik neem meer dan half vol en er kan natuurlijk nog veel meer bij. Er zullen ook veel meer mensen komen waarschijnlijk op het ja op de vrije verkoop af. Ja. Ik denk dat het best een aardige wedstrijd wordt. Want die reis die je dan maakt vanuit Japan die wil je ook niet voor niets maken. Die wil je niet maken als je een speler bent met eer. Uh, zeker met de zo'n gelegenheid om, uh, om het hier met een kantje van Leiden af vanaf te brengen. Ajax draagt een steentje bij door het meten aan deze wedstrijd. Is dat het of uh, komt er ook nog een financiële bijdrage? Nee hoor. Oh, je bedoelt van Ajax, uh, zei de... Ja, vanuit de spelers of vanuit, het, uh, vanuit Ajax? Ja, ik weet, ik, weet niet, uh, ik weet niet of de club daar nog iets uh, extra's aan doet. Dat zou best kunnen. Daar heb ik geen informatie over. Dus ik kan niet zeggen dat het wel of dat het niet zo is. Omdat ik het niet weet. Maar uh, belangrijk is dat je participant bent aan het evenement, dat je een publieksterker bent, dat er veel mensen op afkomen en dat er op die manier dus uh, ook een financiële bijdrage kan worden geleverd aan die hulp aan Japan. Ja, vanaf vijf uur dus in de Amsterdam Arena Nederland Helpt Japan. Meer informatie vindt u op die website nederlandhelptjapan.nl en Ajax speelt dus vanaf half negen dan die benefietwedstrijd. Dankjewel, David Dent, teammanager van Ajax. Het is 17 minuten voor 5. U luistert naar Nu al wakker Nederland op Radio 1. En straks op deze zender onze dromenfluisteraar. Zij gaat uw dromen verklaren. Heeft hij nou een, uh, een droom gehad? Het hoeft niet per se 8 geweest te zijn hoor. En bent u heel erg benieuwd wat dat te betekenen had? Bel ons 0800-1121. Het kost u geen cent. En onze dromenfluisteraar die kan u dan precies vertellen wat er aan de hand is met u. Of misschien gewoon met uw droom. Het hoeft echt niks negatiefs te zijn. Maar Eerst nog een artiest die vanavond gaat optreden voor het, concert, uh, het Japan benefietconcert. Waar we het uh, net uitgebreid over hadden. Meneer Jeroen van der Boom, Hollands Glorie. Het is betekenis op radio 1. Ik word weer even waker van het ochtendlicht. En zie je negatief van jouw gezicht. Want afgelopen nacht heeft heel wat aangericht. Mijn ogen gaan niet dicht.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 Zonder woorden. van der Boom met betekenissen. Vanavond staat hij met zijn vrienden René Vroog, Geert Joling... en natuurlijk ook Gordon in de Amsterdam Arena om geld op te halen voor Japan. Maar we gaan het hebben over treinen. Je hebt wel eens van die momenten dat je het echt niet meer kon ophouden. Gelukkig zijn er een paar oplossingen voor. Je zet je auto even langs de kant van de weg of je belt iemand aan. of is dus noodzoek je de wc van het tankstation. Maar lastiger is het als je in een trein zit. En dan vooral die van Sintus. Die zijn namelijk niet voorzien van een toilet... Ook een motie van de Tweede Kamer kon u niet behelpen. Want de provincie Gelderland zegt daar in ieder geval niet over te gaan. Ze willen, of, uh, die gaan daar wel over, maar als die willen uh, daar geen geld in steken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en dus is er natuurlijk weer een actiegroep opgestart. Trein met Toilet. En die biedt vandaag honderden handtekeningen aan aan de commissaris van de Koningin. Ze hopen hiermee de toilet op het traject Arnhem-Winterswijk terug te krijgen. Geetje van Amstel van Trein met Toilet. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klinkt wel grappig, hè? Geetje van Amstel van Trein met Toilet. Trein met Toilet, dat is toch een rare actiegroep? Nou, het is, het is uh, precies een actiegroep die precies zegt waar het over gaat. De treinen moeten gewoon weer een toilet terugkrijgen. Ja, want uh, wat is er nu precies aan de hand? Hoe zit het? Nou ja, het is zo dat uh, hier in uh, Gelderland hmm. uh, hebben de regionale treinen geen toilet. en dus net zoals u net zei, uh, je moet nodig, maar je kunt niet. Want er is geen toilet in de trein. Wat ik van uh, toiletten uh, in treinen weet is dat ze nogal smerig zijn. Moeten we ze wel dan terug willen? Ja, nou, dat is natuurlijk een punt. Uh, toiletten moeten ook schoongemaakt worden. En het is ook zo, als jij in een schoon toilet komt, dan hou je het zelf ook schoon. Maar, maar waarom houdt de provincie dat dan tegen? Ja, het is, een, het is de grote vraag waarom het tegengehouden wordt. En uh, ik begrijp het ook eigenlijk niet goed. En dat is ook de reden dat ik actie voer. Ja. Het is, uh, onlangs is uh, door de Tweede Kamer inderdaad uh, toegezegd... En, uh, toegezegd dat de toiletten weer terug moeten komen, mm -hmm. dat het verplicht is. Dus dat betekent dat straks in heel Nederland alle treinen weer een toilet hebben. En misschien alleen wel in Gelderland niet. Maar de, de, de provincie wil er geen geld in steken. Hoe duur is het dan eigenlijk om toiletten terug te krijgen in de treinen? Ja, nou, als je een nieuwe trein bouwt, dan is een toilet erin op zich niet zo duur. Want die, die zitten gewoon in het hele bestek. Maar op het moment dat jij zegt, ik heb een nieuwe trein en ik haal die, dat toilet eruit... dan wordt het eigenlijk een hele dure aanpassing voor later. Ja, want dat is wat hier gebeurt. Dus hè, die treinen zijn wel voorbereid op een toilet, ja. maar ze zitten er gewoon niet in. Ja, er is uh, binnenkort, uh, tenminste over anderhalf jaar gaat hier een andere vervoerder rijden met nieuwe treinen. En die treinen staan nu nog in de fabriek. Dus wat wij willen is zorgen ervoor dat in die nieuwe treinen het toilet al ingebouwd is. En gaat dat, dat lukken? Het niet zo duur te zijn. En dat gaat u ook voor elkaar krijgen? Ja, natuurlijk. Nee, ja. <laughs> hey, Dat snap ik. <laughs> maar Arnhem-Winterswijk, Arnhem ja, ik, ik, ik ken de route wel, omdat ik eigenlijk iedere dag in die trein zit. Maar ja. uh, even voor mensen die niet ik zijn, hoe lang is die treinreis? Ja, het duurt 1 uur en 7 minuten. Ja, als je hem van voor tot achteruit rijdt. Ja, inderdaad. Nou ja, dan moet je het ook vandaag dat is je zo'n toe en, uh, nou, de trein heeft ook wel eens een beetje vertraging. En stel je voor, de trein heeft vertraging, dat op dat traject nog wel eens gebeurt. Ja, het ja. is de, het meest vertraagde traject van Nederland, hè? Daar zit je helemaal opgesloten, je kunt geen kant uit. En dat maakt het extra naar. Ja. En dat maakt het vooral naar voor een hele grote groep mensen die afhankelijk is van een toilet. Er is dus en... een hele grote groep uh, mensen met een uh, blaas- of darmproblemen... Ja. die zonder een toilet niet kunnen reizen. Dus in feite kunnen die niet met die trein mee... En daarom gaat u vandaag handtekeningen aanbieden. Ja. Hoeveel heeft u er in totaal? Uh, we, ik heb er op één dag heb ik er opgehaald uh, 542. Ja. En en die, die gaat u aanbieden? Die ga ik vandaag aanbieden. Oké, okay. ja. de, de 542 handtekeningen worden vanochtend om kwart voor tien aangeboden op het provinciehuis in Arnhem. Ja. Dankjewel, je van Amstel, um, met de actie om uh, toiletten te krijgen in de trein tussen Arnhem en Winterswijk. We moeten allemaal zuiniger omgaan met energie. Van alle kanten wordt ons gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Dus de televisie niet meer op standby, adapters uit het stopcontact en geen licht aan overdag. Maar er zijn ook andere manieren om minder te teren op stroom van vervuilende energiecentrales. Bijvoorbeeld door lokaal stroom duurzame stroom op te wekken. Met zonnepanelen of een windmolen, om maar eens iets te noemen. Dat klinkt handig, maar er zit een kink in de kabel. Volgens de wet is het niet mogelijk om gebruiker en producent van je eigen stroom te zijn. Anne Stijkel, goedemorgen. Goedemorgen. U kunt dat wel, hè? U werkt lokaal stroom op. Ja, wij werken lo lokaal stroom op. We hebben samen geïnvesteerd in uh, een zonnepaneleninstallatie op een boerderij... ergens in het midden van het land, in om precies, te zijn. En uh, de stroom die we daar uh, opwekken, die krijgen we thuis geleverd. Maar bent u, dan... Maar bent u dan niet in overtreding? Uh, ja, we zijn in overtreding, maar... Oh. Uh, ja, ja, ja, maar wij proberen eigenlijk de wetgever uh, uit te nodigen om, uh, om uh, zijn wet te veranderen. Want, maar dat, in, het klinkt heel tijdens... bizar hè, dus als je een zonnepanel op je eigen dak zet, dat, dat mag je eigenlijk niet? Of ja, op je het... eigen dak mag het allemaal wel. Oh oké, okay. maar je mag het niet ja. verder Elvers. brengen dan je eigen dak, dus niet naar de nee. buren? Precies, op het moment dat je op je eigen, uh, eigen dak hebt liggen, dan uh, mogen die kilowatturen die je opwekt, die mag je ook zelf... Uh, opeten zullen we maar zeggen. Maar zijn er dan wel zoveel... Uh, zijn er überhaupt apparaten waarmee je meerdere huizen van stroom kan voorzien? Want ik dacht... Ja. ja? Uh, kijk, als je nu uh, bij een aantal woonhuizen ziet... dan zie je mensen uh, vier zonnepaneeltjes hebben. En iedereen heeft dan een eigen En Je zou dat soms wat logischer aan kunnen pakken... door een veel grotere installatie op een boerderij uh, neer te kunnen leggen... of op een zorginstelling of een school... Uh, en dat is ook vooral belangrijk voor mensen die uh, in een huurhuis wonen... of uh, in Amsterdam bijvoorbeeld uh, een appartement hebben... en uh, ja, niet op de bovenste verdieping zitten. Nee, want u weet het ook omdat u zelf dus hier verstand van heeft... omdat u dat zelf doet, stroomopwikken. Ja. Uh, zo goed zelfs dat u uh, genomineerd bent voor een peanuts award Die worden uh, vandaag uitgereikt, vanmiddag. Ja. Um, wat heeft u precies verzonnen? Nou, we zijn eigenlijk uh, begonnen met... Uh, allemaal boerderijen die al uh, biologisch uh, voedsel verbouwden. En uh, die, uh, die boeren wilden eigenlijk niet alleen maar uh, uh, hun voedsel verkopen, maar ook nog eens dat het uh, klimaatneutraal was opgewekt. Uh, maar ze hadden geen geld voor zoek moeten nemen. Toen hebben we tegen mensen gezegd, nou betaal nou 250 euro en dan krijg je een ruil voor zes waardebonnen van 300 euro. Mag je elk jaar een bon inleveren en dan krijg je voedsel. Nou, dat was zo leuk. Uh, daar zijn heel veel mensen aan mee gaan doen. Dus uh, 28 boerderijen hebben nu op die manier zonnepanelen gekregen. En dat is eigenlijk voor de boer zelf, om zijn producten te bewaren. Bijvoorbeeld melk moet gekoeld worden of vlees uh, uh, zit in diepvries en dat kun je dan vervolgens gaan kopen. Ja, dus het was niet per se een, een nieuwe manier van stroom opwekken, maar meer een soort ruilhandel? Ja. Omdat op een andere manier... Ja. ja. Het was wel een nieuwe stroomopdekker, maar dan voor de boer zelf. Maar uh, toen bleek dat zijn schuur nog, uh, uh, nog veel meer dak had. En toen zeiden we van nou, dan is het leuk dat je niet alleen je voedsel uh, op die manier kunt uh, uh, klimaatneutraal maken, maar we kunnen ook de rest van het dak gebruiken voor ons eigen stroom. Ja. Dus toen hebben we gezegd van nou, in plaats van 250 euro... Gaan we nu 3000 euro inleggen en in ruil daarvoor krijg je dan je eigen uh, stroom, maar dan thuis geleverd. Ja. Dus zo maar dat mag dus niet. Euro. Nee, dat mag niet, nee. nee. Nou, laten we hopen dat daar dan maar verandering in komt, want anders uh, ja. heeft hij ook nog steeds niks van al die goede ideeën. Nee. nee. Vanmiddag dus de Peanuts, Award, uh, Peanuts Awards, ja, zo heet hij. Uh, ja. u, u bent daarvoor genomineerd en we hopen u uh, dat het gaat lukken ermee. Anne Stijkel, dank u wel. Oké, okay, dag. Ja, straks na vijf uur gaan we het verder hebben ook over energie. Namelijk over kernenergie. Maar nu iets anders, want bij ons is inmiddels aangeschoven. Hermine Mensink, goedemorgen Hermine. Ja, goedemorgen. Onze eigen dromenfluisteraar. Um, en we gaan eens even kijken of we iemand inmiddels aan de lijn hebben die een uh, droom heeft. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Met wie heb ja, ik het genoegen? Met Aisha. Aisha? Ja. Uh, vertelt u eens, u heeft een droom? Ja, ik heb gedroomd. Het was een korte droom, net nu. Ik was... Uh... Ja, ik droom dat ik ben in Amerika, maar in een gebied, een eh, onbewoond gebied, een beetje steenachtig. Mm -hmm. En uh, ja, ik woon daar. Met wie, ik wist niet met wie ik ben gegaan, en uh, toevallig, ja. ja en toen was ik wakker. Een... En toen werd u wakker. Was het een fijne droom? Hé? Eh? Was het een prettige droom? Vond u het fijn om dat te dromen, ja. of was het eng? Ja, het is een goede droom. Een goede droom? Want, uh, ja, ik was een beetje verbaasd. Ik heb gedacht, wat moet ik doen hier? Ja, want u bent er in het echt nog nooit geweest? Nee, nooit. Nooit. U was op een woestijn in Amerika, zei u? Ja, ja. En heeft u deze droom wel eens eerder gehad, of was dit de eerste keer? Nooit, nee, dat is de eerste keer. Hermine, een eerste keer een droom op een plek waar mevrouw Aisha nog nooit geweest is? Ja. Een woestijn in Amerika? Ja. Je... ja. dat is een bijzondere droom. Want ja. het is in ieder geval iets van uh, een land wat je niet kent, zeg je. ja. ja. En het feit dat je erover droomt, dat zou kunnen betekenen dat je daar... Uh, He, dat je verlangen zou kunnen hebben om naar Amerika te gaan. Maar dat dit gebied dus, uh, zeg maar zo wat je noemt, uh, woestijn is. De, ja. Dat is dan de vraag van wat voor soort gebied is het waar je dan aankomt. En uh, ja, nu heb je natuurlijk in Amerika verschillende delen. Mm -hmm. uh, onder andere New Mexico, maar ook in andere delen waar echt nog steeds woestijn is. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, de vraag is ook van uh, welk land kom je zelf? Kom ik je komt uit Tunesië. Mm. Een land met veel woestijn ook. Uh, dat is ook een land met veel woestijn. Alleen in het zuidkant. Ah, Alleen in het zuid. zuidkant. Zuid, ja. En hoe is het uh, voor je dat je dus nu in Nederland uh, bent? Want het is de vraag ook van... Uh, is er, is er hè, op dit moment een verlangen om elders te zijn? Om dus bijvoorbeeld niet in Nederland te zijn, maar in een ander land? Maar ik heb zelf vanaf mijn 17 jaar het gevoel... Ik zal niet in mijn land gaan uh, wonen. Echt. Mm -hmm niet meer terug naar je land. Dat ik ben geëmigreerd naar uh, Nederland. Ja. ja. En heb ik zelf gedroomd hè, van die, voordat ik kwam naar Nederland, ik heb gedroomd van weert. Van weert. Oh. Ja. Ik heb gezien weert als in in de werkelijkheid, wanneer dus... ik ben afgeland hier. Meenom, dat, ja, dat is dus ontspannend, hè? Ja, ja. Maar dat is bijna zo te noemen een voorspellende droom. Hè? Dat ja. je droomt over een land waar je dan naartoe gaat. Ja. En, maar het... en dat je al van tevoren ziet hmm. welke plaats of welke omgeving dat is. Maar zou het dan kunnen dat Aisha binnenkort naar Amerika gaat, naar de woestijn? <lacht> het, zou kunnen, het zou in ieder geval kunnen dat je daar een bezoek gaat afleggen. Ja, dat... Want, Want heb je ook uh, kennissen of vrienden of familie daar wonen. Ik heb een neefje woont in Florida. Oh, mijn neef die woont in Florida. Daar is het wel geen woestijn. Daar nee, is het maar, heel, heel warm. Maar, maar, maar zou daar verlangen vandaan kunnen komen. Het, het zou kunnen, hè, Dat je dus uh, toch verlangen hebt naar een uh, andere plek. En, en het zou een ander land zoals Amerika kunnen zijn. Oké, okay, dus, dus eigenlijk kunnen we vaststellen, Aisha, dat het uh, zo werkt dat uh, jij verspellende dromen kan hebben. Dat heb je wellicht al eerder een keer gehad, dat je al over weer droomde naartoe ging. En nu droom je over de Verenigde Staten en woestijn. En wie weet ga je er wel naartoe. Uh, Aisha, dank voor het inbellen. Ja, bedankt. Ook. En uh, ik hoop als je straks weer gaat slapen dat je nog uh, fijn kan dromen en anders uh, een andere ja, keer. Goed gedaan, dag. Je, dag, dankjewel. Hermie, dank uh, weer voor ja. het aanschuiven. over Amerika gesproken. Je bent er volgende week niet, want dan zit je week in. in Charleston. Kijk, alsof het zo. Uh, voorspellend. Ja, het Amerika. was een voorspellende droom. Um, dus over twee weken kunt u weer bellen met uw dromen 0800 1121. Het begint een beetje tegen de klok van 5 uur te lopen. Dat betekent dat u straks het nieuws hoort op Radio 1. Maar daarna zijn wij natuurlijk weer terug met een nieuw uur van Nieuw Wakker Nederland. Met daarin uh, Eline van Nistelrooy. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.